Goedenavond, ik ben Rens der zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Houd je kinderen s'avonds thuis? Die oproep doen het OM en de politie aan ouders. Want uit camerabeelden blijkt dat een deel van de relschoppers van de afgelopen dagen... jonge jongens van ongeveer 14 zijn. Op dit moment zijn agenten in Rotterdam-Zuid al druk bezig om te voorkomen... dat jongeren elkaar gaan opzoeken, zegt deze verslaggever van Rijmond. Jongeren worden aangesproken hier in de wijk Feyenoord. Uh, ze worden gecheckt op hun ID... De politie zit bovenop de jongeren hier. Zodra ze groepjes vormen, dan wordt er ingegrepen. De burgemeester van Den Bosch deed eerder ook al een oproep aan ouders om hun kinderen thuis te houden. In Groot-Brittannië zijn inmiddels meer dan 100.000 mensen overleden aan het coronavirus sinds het begin van de pandemie. Heeft premier Johnson net tijdens een persconferentie gezegd. I'm sorry to have to tell you that today the number of deaths recorded from COVID in de UK has surpassed 100.000. I offer my deepest condolences to everyone who's lost a loved one. Tegelijkertijd zijn ze daar wel. 2021, Zandvoort, digitale reform. 2021, 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. Um, Ik uh, wil graag als eerste iedereen welkom heten. Uh, uiteraard u als raadsleden, um, alle toehorende medewerkers en uiteraard ook alle mensen die deze vergadering op afstand volgen. Um, wij hopen u ooit weer op de publieke tribune te mogen ontvangen. Maar vooralsnog is dit um, nou, toch een aparte situatie waarbinnen wij nog steeds digitaal vergaderen. Um, en ik hoop dat van harte dat we daar snel weer van af zijn. Op de agenda staat de corona-update en met uw welnemen zou ik die graag even naar voren willen halen omdat er ook een mededeling bij zit die ook even met de werkzaamheden voor vanavond te maken heeft um, wat u heeft uh, kennis kunnen nemen van het feit dat het in een aantal gemeenten onrustig is um, ik moet zeggen dat op dit moment het in zandvoort heel rustig is uh, en ik heb wel afgesproken dat mocht er een aanleiding zijn... om om wat voor reden dan ook deze vergadering even te moeten verlaten... dat mevrouw Guderson mij op dat moment als voorzitter vervangt. Nogmaals, er is op dit moment geen aanleiding voor om te denken dat dat nodig is. Maar mocht dat zo zijn, dan staat zij paraat. Um, en dan draag ik dat uh, in volle vertrouwen aan haar over. Ik bedenk mij één ding. Dat is dat ik de ambtsketen nog om moet doen. Dat kwam omdat er net even wat... Um, ...dingen nog tussendoor kwamen. Um, met uw welnemen wil ik meteen dan maar even doorgaan... ...met uh, de, de update rond corona... ...en dan de rest van de mededelingen en um, uh, de loting doen. Um, want nogmaals, ik ben ongelooflijk blij... ...dat we ondanks de omstandigheden waarin wij op dit moment verkeren... ...toch op deze manier kunnen vergaderen... ...en het democratisch proces voortgang kunnen laten vinden. Uh, ik vind het heel bijzonder dat dat kan. Uh, niet alleen door de techniek, maar ook de wijze waarop we op deze wijze met elkaar kunnen communiceren. Uh, zoals gezegd, uh, de afgelopen periode toch op heel veel plekken een uh, grote mate van onrust geweest. Uh, een situatie die in veel gemeenten uit de hand gelopen is. In heel veel gemeenten ook niet gelukkig. Uh, en gelukkig heeft de afgelopen uh, dagen in Zandvoort een rustig beeld gegeven. Een beeld dat uh, is ingegeven door het feit dat er uh, wel, weliswaar mensen op straat waren, maar de mensen die gecontroleerd waren, werden over het algemeen uh, over geldige reden beschikten waarom zij op straat moesten zijn. Uh, en tegelijkertijd zijn er wel boetes uitgedeeld, maar die zijn uh, op, uh, uh, in ieder geval per avond op één hand te tellen. Um, wel kennis genomen van het feit dat er uh, de afgelopen 24 uur enige onrust is ontstaan als gevolg van berichten op social media. Veel daarvan is terug te voeren op één bericht wat uh, heel veel uh, gedeeld is en wat op vele uh, manieren ook tot meegekomen is. Um, weet dat de politie daar uh, uh, vol paraat op is en vol in de gaten houdt en uh, betrokken is daar waar uh, mogelijke onrusten zouden kunnen ontstaan. Uh, ik wil dan ook echt op deze plek uh, een heel groot compliment maken aan de vertegenwoordigers van ons politiekorps. Uh, wijkagenten die van vakantie, of niet van vakantie, van hun vrije dag terugkomen om uh, ja, uh, in contact te treden met uh, uh, de omgeving. Uh, en daarnaast wil ik ook een heel groot compliment uh, uh, geven aan de mensen van Jongerenwerk, van Pluspunt, die ook op een hele goede en betrokken manier hun inzet plegen. Um, dat uh, stemt tot een enorme uh, uh, ja, go goed gevoel dat op die manier gecommuniceerd wordt. Um, en nogmaals, ik wil daar op deze plek uh, een diepe buiging voor maken, zoals dat, uh, zoals dat gaat. Nogmaals, uh, we houden scherp. De uh, uh, uh, politie staat paraat. Alles is scherp op het moment dat het nodig is. Maar vooralsnog ziet het er rustig uit. En mocht er aanleiding toe voor zijn, dan krijgt u onmiddellijk ook dat uh, van ons te horen. Um, om even door te pakken op uh, nog een aantal punten met betrekking tot corona. Want dan hebben we de update voor een belangrijk deel gehad. U heeft een uh, jongsleden vrijdag van ons een, uh, een bericht gekregen, een brief zoals die vaker uw kant op komt. In aanvulling daarop zal deze week ook een brief uw kant op komen waar nader ingegaan wordt... Op het systemen van vaccineren in onze regio. Zodat u daar ook meer inzicht in krijgt hoe dat gaat verlopen de komende periode. Uh, en die zal ergens, denk ik, in de tweede helft van deze week uh, tot u uh, komen. Um, dan wil ik graag nog een punt noemen, uh, omdat er uh, veel vragen zijn met betrekking tot de verkiezingen. Um, en. Um, uh, ja, nogmaals, uh, vooralsnog is het bericht dat de verkiezingen doorgaan. Ik kan u melden dat er uh, naast de stembureaus die regulier geopend zijn... ...twee stembureaus vanaf maandag en dinsdag ook open zijn. Dat is een stembureau bij de Blauwe Tram en bij Pluspunt... Uh, ...zodat uh, ook uh, onze gemeente in dat opzicht de dagen daarvoor gedekt is. Er komt ook een mogelijkheid tot poststemmen... En dat poststemmen daar uh, wordt ook een uh, dat is met name voor mensen van 70 plus. Uh, en daar worden ook nog aparte postbussen uh, voor ingericht bij de Bodaanhuizen in de Duinen en bij Pluspunt. Um, dus in dat opzicht uh, wordt op die manier gecoverd dat zoveel mogelijk mensen kunnen gaan stemmen. Nogmaals, vooralsnog ervan uitgaande dat de verkiezingen doorgaan, maar dat is in ieder geval niet in onze handen. Um, ...voor dat betreft de opening... ...ik kijk even naar de G4, want die... Nee, ik, uh, dit was de opening en de presentatie uh... Ja, <laughs> prima. Nee, ik heb even uh, met u welnemen bij het welkom... ...omdat ik daar ook meteen de, uh, uh, de mededeling wilde doen... ...dat indien nodig, mevrouw Beurus mij vervangt... ...ook de rest van datgene wat corona betreft uh, meegenomen. Um, vergeeft u mij de vrijheid. Ik um, ga dan vervolgens door, tenzij er nog iemand hier uh, op dit punt bij mijn inleiding nog een opmerking heeft. Dat lijkt niet het geval. Dan ga ik naar de presentielijst om um, te inventariseren wie aanwezig is bij deze vergadering. Um, we gaan dat op de gebruikelijke wijze doen. Ik noem uw naam. Dan uh, zet u uw microfoontje aan en dan moet u drie keer kuchen want dan bent u ook in beeld. Of niet kuchen, maar in ieder geval u, u zegt iets, dan bent u in beeld en dan uh, zegt u dat u aanwezig bent. En dan kunnen wij alle 17 raadsleden langsgaan. Het is een, altijd een hele tour, maar um, uh, ja, het, het kan niet anders op deze manier. En zoals te doen gebruikelijk begin ik bij de heer Berg. Ja, microfoon aan, camera aan, ik ben binnen. Heel goed. De heer Bouwberg-Wilson. Ja, ik ben aanwezig. Goedenavond. De heer Deen. Ja, ook aanwezig. De heer Drommel. <coughs> ik zie me wel. Aanwezig. Mil. De heer Elgebali. Voorzitter, ik ben ook aanwezig. Mevrouw Gurassoen. Goedenavond, allen. Ik ben ook aanwezig. De heer de Graaf. Voorzitter, ik ben ook aanwezig. De heer Hendricks. Voorzitter, ook ik ben aanwezig. Goedenavond. De heer Hermsen. Ik ben ook aanwezig, voorzitter. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Keur. Goedenavond, ik ben ook aanwezig. Dank u wel. Mevrouw Koper. Goedenavond. Aanwezig, voorzitter. Goedenavond. Dan kom ik de heer Kramer. Aanwezig. Zeg. Dank u wel. De heer Van Marle. Ik ben er ook. De heer Mettes. Aanwezig. De heer, de heer Stefan. Van. Ook aanwezig. De heer Van Tichelen. Uh, Goedemiddag, uh, uh, voorzitter. In plaats van drie keer ja, Ik ben ook aanwezig. Dank u wel. En tenslotte, Veld. Goedenavond, ook aanwezig. Dank u wel. Dat betekent dat u voltallig aanwezig bent als raad... en wij deze vergadering in uh, nou, uh, voltallige samenstelling uh, kunnen vervolgen. Dan is mijn volgende vraag... Uh, of uh, uh, een uh, der uwen... Um, een mededeling heeft over eventuele betrokkenheid dan wel um, uh, belangen. Dat is niet het geval. Dan um, kom ik bij het punt mededelingen vanuit het college um, en uh, de raad. Uh, de corona-update heb ik net gehad. Uh, ik wil graag kort even het woord geven om volgens afspraak... Uh, de heer Van Haafden uh, een korte stand van zaken... met betekent dat uh, uh, dringende zaken die spelen rond de Formule 1 het woord te geven. Uh, de heer Van Haafden. Dank u wel, voorzitter. Um, belangrijk om te weten, denk ik, dat uh, het kabinet vorige week bekend heeft gemaakt... dat uh, grote evenementenorganisaties... Uh, per, vanaf 1 juli als zij de voorbereidingen hebben gestart om na 1 juli evenementen te organiseren en die wellicht door alle coronamaatregelen dan, daarna toch niet zullen mogen plaatsvinden dat er een beroep kan worden gedaan op een uh, pakket maatregelen die daar ter ondersteuning voor die kosten die gemaakt zijn uh, zijn beschikbaar gesteld. Um, dat is belangrijk om te weten. Dat heeft dan ook te maken met het feit dat we uiteraard onderzoeken of de uh, activiteiten zoals we die zelf voor ogen hebben, ook daaronder zouden kunnen vallen. Verder uh, meld ik u dat ik vanochtend met uh, vertegenwoordigers uh, in de OBZ-vergadering... ondernemersbelangen Zandvoort uh, bekend heb gemaakt uh, dat er vanavond uiteraard... een belangrijk agendapunt uh, behandeld wordt, namelijk uh, de oprichter van de stichting. En aan hen het verzoek heb gedaan om na te denken wie er eventueel... nadat vanavond een groen licht is gegeven, toe zou kunnen treden... namens de ondernemers in Zandvoort naar bij de Raad van Advies... Daar is positief op gereageerd en men is nu aan het nakijken en het nadenken wie daar eventueel onderdeel van zou kunnen zijn. Uh, dat is even op dit moment de belangrijkste mededeling, uh, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Haafden. Zijn er verder nog mededelingen vanuit de Raad? Dat is niet het geval. Dan kom ik bij het laatste punt van de opening, dat is de loting pak hier het bakje. En dan kom ik bij nummer 6. Dat betekent bij een hoofdelijke stemming, en dat is vanavond in principe elke stemming die wij meemaken: dat mevrouw Gurisson de eerste is die stemt. Dan kom ik bij het vaststellen van de agenda. Waarbij ik aangeef dat de fractie van de OPZ heeft aangegeven dat agenda punt 10, de vorming van het participatiebedrijf Zuid-Kennemerland, alsnog een hamerstuk kan zijn. En ik stel dan ook voor om dat naar de hamerstukkenlijst te verplaatsen en daar een hamerstuk van te maken. Um, met inachtneming van dit punt, gaat u akkoord met deze agenda? Heel goed, dan kom ik bij punt 3. Um, dat zijn een aantal stukken ter bekrachtiging van geheimhouding. Um, waarbij wij starten met 3a. Het bekrachtigen van geheimhouding um, van de bijlagen bij de vorming van het participatiebedrijf. Um, kan ik iemand hier nog het woord over geven? Wenst iemand een stemming? Ah, De heer Deen. Uh, voorzitter dank u wel. Uh, wij zullen uh, tegen uh, deze geheimhouding uh, stemmen op alle drie de punten. Uh, ik zal gelijk mijn stemverklaring doen. Is dat in orde? Uh, dat kunt u meteen doen. Want in een enkel geval is de noodzaak hiervan gerechtvaardigd, voorzitter. Maar we vinden dat er te veel stukken onnodig geheim worden verklaard. En dat maakt het behandelen van deze voorzitter. stukken in de commissie of raad zo goed als uh, onmogelijk. En bovendien vaak ook niet te begrijpen voor de Zandvoortse inwoners en ondernemers. Dus veelal vanuit gewoonte wordt vaak het stempel geheim gebruikt. Maar weet zelfs het college ook niet uit te leggen waarom dat precies is. Ik zie een, een interruptie van mevrouw Van der Veld. Mevrouw van de Veld. Ja, meneer de voorzitter. Het geven van een stemverklaring voordat er een stem is geuit, is niet wat wij gewend zijn. Het kan namelijk anderen beïnvloeden met een stemgedrag. Die afspraak hebben wij gemaakt en ik wil u daarna ook daaraan houden. Dank u wel. Ik, ik, ik vroeg of ik iemand het woord kon geven. Um, de heer Deen vroeg het woord. Dus ik doe er op zich vanuit dat dit dan zijn inbreng is en dat daarmee ook het punt gedaan is. Um, ik kijk even verder rond, dan zie ik nog de heer Kramer. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik begrijp niet helemaal uh, waarom op dit uh, agendapunt de geheimhouding wordt opgelegd. Uh, er staat vanwege financiële belangen, nou ik heb ze in ieder geval niet in het stuk kunnen vinden... En uh, ook uh, bij de stukken in Heemstede en zowel in Bloemendaal heb ik ook deze geheimhouding uh, niet kunnen vinden dat ze daar de geheimhouding op leggen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd waarom wij als Zandvoort hier dan wel voor kiezen. Of ik moet iets hebben gemist bij Heemstede en Bloemendaal. Dank ja. u wel. Um, ja, ik kijk even naar de portefeuillehouder, de heer Bluis. Uh, ja. Om een nadere verklaring te geven op dit punt. Ja, daar kan ik wel een verklaring geven. De geheimhouding rust op uh, uh, de bevlechtingskoosten en de... ...staat achter van het, en het werkbedrijf is in handen van de gemeente. Het is niet te verstaan, voorzitter, de heer Bluis. Sorry. ...antwoord van de en heemsteden. Sorry. Meneer Bruijs, u bent heel moeilijk te verstaan, kunt u... Ja. Er is meestal geen last van. Ben ik nog moeilijk te verstaan? Hallo? Ja, u heeft het woord. Ja, ik, moet ik opnieuw beginnen? Ben ik nu wel ah. goed te verstaan? Ja. Ja. Um. Wat ik uit aan het leggen was uh, dat er uh, geheimhouding gelegd wordt op uh, de ontvlechtingszaak uh, rond het, het werkdagbedrijf. En dat, uh, dat betreft uh, het bedrijf wat er in handen is, waar Zandvoort aandeelhouder van is en de gemeente Haarlem aandeelhouder van is. En als zodanig is dit stuk dus niet voor Bloemendaal en voor Heefsteden, want dat is onze ontvlechting die wij moeten redden. Vandaar dat dat zo is. En daarnaast... Het, ja, het, ik vind het ook lastig met geheimhouding. Ik zou vaker dingen vertrouwelijk willen... te inzagen leggen, is het wat makkelijker. Maar we zijn in... onderhandelingen met andere partijen. En dan geef je niet al je informatie... direct bloot. Dus als je dat... wilt delen met je gemeenteraad... zit er niets anders op als geheimhouding op te leggen. Ik kan het niet... mooier maken. En ook niet beter. En duidelijker. Want dat is nou eenmaal... ...zoals we het geregeld hebben. Of we moeten iets anders daarvoor gaan uh, organiseren. Ik zie nog een handje van de heer Kramer. Ja, voorzitter. Dan is het wel heel erg vreemd... ...dat beide stukken wel in de openbaarheid... ...in uh, Bloemendaal en Heemstede behandeld worden. Dus uh, onze geheimhouding uh, is uh, dan uh, zeg maar uh, voor het beeld. Maar... De stukken liggen gewoon openbaar ter inzage in Bloemendaal en Heemsteden. Verbazend. ik stel voor, eh, want ik zie dat zowel de fracties van de PVV als de OPZ een stemming wensen, dat we tot stemming overgaan eh, op dit onderwerp. 3a. Ik noem uw naam met het verzoek of u wil aangeven of u voor of, of, of tegen Ik zie mevrouw Gurrissen nog. Ja, voorzitter, ik uh, heb dan toch wel even een vraag. Uh, want als de stukken openbaar zijn in Bloemendaal in en in Heemstede, uh, dan vind ik het lastig om hier voor geheimhouding uh, te stemmen. Uh, is dat noodzakelijk dan op dat punt? Kan dat even naakeken, dat me, uh, eventueel op een later pu punt in de agenda, dat we er dan naar kijken, bij het agendapunt bijvoorbeeld zelf? Ik kijk even naar de portefeuillehouder. Ja, ja ik weet bijna... Ja. Wij hebben stukken aangemaakt specifiek collegebesluiten en raadsbesluiten specifiek voor Zandvoort en Haarlem... die niet gedeeld zijn met, uh, met Bloemendaal en Heemstede. Dus er is een deel, het meest is ook openbaar. Het gaat alleen maar om, om, om die aanhangselen die, die er niet bij zitten bij Bloemendaal en Heemstede. Dat is de informatie die ik heb en zo hebben wij het ook opgesteld. Want de, de, ons college en de raadsbesluiten wijken ook af van die van Bloemendaal en Heemstede... Oké, okay, dus okay, het is een specifiek zandwoordstuk. Ja, nou, die, die, die bijlage die erbij zit, dat is specifiek zo. Ja, ik, wil, ik, kan, ik, ik, tuurlijk, ik kan het gaan checken, maar ik kan dat nu niet gaan checken op dit moment. Of het wo er wordt iets uh, gezegd, gesuggereerd. Ik kan het niet checken op dit moment of dat ju juist is of niet juist is. Ik zie een hand van de heer Hermsen. Ja, voorzitter, ik zit net op de gemeentewebsite van de gemeente Heemstede te kijken... Het gaat inderdaad om de eindrapportage, niet de financiële bijlage. Dus die is niet gedeeld, dus ook niet openbaar. De financiële bijlage is degene wat geheim, waar geheimhouding belicht vanuit de gemeente Zandvoort. Dus ik ondersteun de woorden van de wethouder en stel voor ook dat we het overgaan tot stemming. Goed. Ik stel ook voor dat we overgaan tot stemming. En volgens afspraak beginnen wij met stemmen bij mevrouw Geurenson. Voor. heer De Graaf. Voor. Heer Hendriks. Voor. Deer Hirmsen. Voor. Mevrouw Keur. Tegen. Mevrouw Koper. Voor. Hier Kamer. Tegen. Van Marlen. Voor. Heer Mutters. Voor. Hier Steffen. Voor. Heer Van Tichelen. Tegen. Mevrouw Van der Veld. Voor. Heer Berg. Tegen. Heer Bouwberg-Wilson. Tegen. Heer Deen. Tegen. Heer Drommel. Voor. Heer Elgebali. Voor. Um, dat betekent dat elf mensen voor de bekrachtiging gestemd hebben en zes tegen daarmee is dit punt aangenomen dan komen we bij het volgende punt dat is de bekrachtiging geheimhouding bijlagen grondverkoop water torenplein um, kan ik hier iemand het woord geven dat is niet het geval. Wenst iemand een stemming? De ja, voorzitter. Krachtlein? Ja, voorzitter. Stemming. Uitstekend. Dan gaan wij over tot stemming en beginnen wij weer bij mevrouw Geurisson. Mevrouw Geurisson. Voor. Meneer de, de Graaf. Voor. De Hendricks. Voor. Hermsen. Voor. Mevrouw Keur. Tegen. Wauw Koper. Voor. Heer Kramer. Tegen. Heer Van Marlen. Voor. Heer Metes. Voor. Heer Stefan. Voor. Voor. Heer Van Tichelen. Tegen. Wauw Van der Veld. Voor. Heer Berg. Tegen, voorzitter. Ja. bouwberg Wilson Tegen. Heer Deen. Tegen. Heer Drommel. Voor. Heer Elgebali. Heer Elgebali. Voor. Dank u wel. Dan is ook hier uh, de stemverhouding 11 voor um, en 6 tegen... waarmee ook dit voorstel is aangenomen. En dan kom ik bij... Het punt 3C, bekrachtiging, geheimhouding, bijdrage, kredietpost Zuid, reddingsbrigade. Kan ik daar iemand over het woord geven? Meneer Kramer. U moet de microfoon aanzetten, meneer Kramer. Sorry. Hij staat nu aan. Voorzitter, wij krijgen nu twee uh, stichtingskosten opzet uh, om uh, geheim te verklaren. Terwijl in de technische beantwoording van vragen van OPZ uh, een keurige samenvatting was gegeven van al die posten op hoofdlijnen. Dus uh, behouden ze de onderverdeling, is het vreemd dat wij nu dit gaan bekrachtigen. Terwijl in de technische uh, beantwoording uh, de bedragen gewoon gespecificeerd staan aangegeven. Uitstekend ja, kan ik iemand anders nog het woord geven? Nee Dan stel ik voor om op dit punt ook tot stemming over te gaan eh, mevrouw Geurdersson Voor De heer De Graaf Voor Hendrik. Voor De heer Hermsen Voor Mevrouw Keur tegen. Mevrouw Koper. Voor. Heer Kramer. Tegen. Heer Van Marlen. Voor. Heer Mitters. Voor. Heer Stefan. Voor. Heer Van Tichelen. Tegen. Mevrouw Van der Veld. Voor. Heer Berg. Tegen, voorzitter. Heer Bouwberg-Wilson. Tegen. Heer Deen. Tegen. Heer Dommel. Voor. En tenslotte de heer Voor. Dank u wel. Dan is ook hier de stemverhouding 11 voor, 6 tegen. Zoals ook dit voorstel is aangenomen. Dank u wel. Dat was agenda punt drie. Dan komen wij thans aan bij de benoeming punt vier. De benoeming lid van de Welstandscommissie. Dit voorstel staat wederom op de agenda omdat vanwege het staken van de stemmen bij de vorige vergadering de stemming opnieuw plaats dient te vinden. Um, zoals u weet uh, was vorige keer uh, ook één ongeldige stem uitgebracht waardoor wij thans uh, opnieuw tot stemming over zullen moeten gaan. De stemming. ...zal morgen plaatsvinden volgens de procedure... ...door het inleveren van een stembriefje op de Griffie. Uh, morgen tussen 8 en 18 uur... ...waar u, u um, wederom uw stemformulier kan invullen... ...en daarna hopelijk een geldige uitslag... Uh, ...of een, een, uh, uitslag, uh, een klinkende uitslag in ieder geval uh, teweeg kan worden gebracht. Kan ik hier iemand nog het woord over geven... Ja, en het verzoek is of u voor of tegen wil stemmen en niet allebei. Uh, de heer Hermsen? Ja, voorzitter. Nou, het is heel vervelend dat het gebeurt dat er een ongeldige stem is. Dus ik hoop dat het morgen wel duidelijk wordt of, uh, of deze, dit lid wordt uh, toegestaan. Maar ik kan me zo voorstellen dat het lid er ook geen zin meer in heeft... als die uh, dit soort uh, gevallen dan uh, voorkomen in Zandvoort. Enigszins triest te noemen dit. Wij hebben uh, geen bericht uh, gekregen dat uh, de persoon in kwestie um, uh, op enige wijze hier uh, een conclusie aan uh, verbindt. Dus uh, ik ga ervan uit dat morgen met een goede stemming uiteindelijk alsnog dit lid van de welstandscommissie benoembaar is. Uh, dank u wel. Dan hopen wij u morgen in goede gezondheid langs te zien komen. Dan kom ik bij de hamerstukkenlijst um, en die loop ik langs. 5. De zienswijze deelname werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio. Die stel ik met een hamerslag vast. 6. De zienswijze intentieverklaring publiek-private samenwerking Zandvoort 2021. Ook die stellen wij met een hamerslag vast. De kredietaanvraag Nieuwbouw Post Zuid-Reddingsbrigade. Ook die stellen wij met een hamerslag vast. De vormingparticipatiebedrijf Zuid-Kennemerland, ook die stellen wij met één hamerstuk vast. Dank u wel. Dat betekent dat wij aangekomen zijn bij agenda punt 9. En dat betreft het onderwerp oprichting stichting site events formule 1. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het voornemen van het college een stichting f 1 site events op te richten en daarom geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Um, de fractie van de OPZ heeft een motie aangekondigd, dus hen wil ik graag als eerste het woord geven. Uh, niet nadat ik vermeld heb dat de aanwezige uh, portefeuillehouder in uh, dit geval is de heer Van Haafden. Ik begin bij de fractie van de OPZ... Ja, graag, graag het woord aan mij, voorzitter. Bouwberg-Wilson. Aan u het woord, meneer Bouwberg-Wilson. Dank u wel, voorzitter. Um, voorzitter, uit de commissievergadering... werd ons duidelijk dat er toch een aantal punten... Uh, nog niet helemaal duidelijk zijn. Uh, met name uh, de mogelijke consequenties van dat niet doorgaan... van ook de editie 2021... Uh, ...die zijn uh, niet helder. Uh, voorzitter, wij zijn niet tegen de oprichting van de stichting... events maar vinden dat besluitvorming moet plaatsvinden... ...als de consequenties van dit besluit helder zijn. Daarom was, is ons voornemen het in tot, tot indienen van een motie. En ik uh, kan de considerans eigenlijk meteen als inhoudelijk inbreng... ...op dit agendapunt uh, uh, uh, uh, beschouwen en indienen het uh, dat. Vanaf het moment dat de stedingsidefense... ...heer Bouwberg, voordat u begint met voorlezen... ...ik zie een interruptie van mevrouw van der Veld. Niet zozeer een interruptie. Ik vind digitaal vergaderen... ...verschrikkelijk vervelend. als ik dan ook eens een keer iemand niet zie... ...en dat is bij mij in de hand... ...ik kan de heer bouwberg Wilson namelijk niet zien op het scherm. Ik weet het of... ...nu wel. Ja. Ontstekend. Ik heb uh, het aanklikken van een microfoontje... De de camera ja, nou. uitgezet. Het spijt mij dat u heeft moeten missen, mevrouw Van der Veld. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. En ik, inderdaad, het is goed om af te spreken dat wanneer u spreekt, dat u ook in beeld bent. Want we zouden dat niet willen missen, meneer bouwberg wilson Dus graag de considerans van u. Uh, van... Ja, ik, ik heb het al even toegelicht waarom het was. Ik toets het mogelijk met het aanzetten van de microfoon de beeld uit. Um, de, de motie luidt als volgt. Vanaf het moment dat de Stichting Zuidingswens wordt opgericht, er aanzienlijke financiële consequenties voor de gemeente kunnen zijn... terwijl het opnieuw afgelaste van de DGP dit jaar niet is uitgesloten. Het totaal van nutloos gebleken kost als gevolg van de afgelasting van de DGP voor de gemeente vorig jaar 5.554 euro beliep. Het risico op herhaling dit jaar als gevolg van de leveringsproblemen van vaccins... Een meerdere recent nog schadelijker gebleken virusvarianten toeneemt. Een concreet voornemen of plan in zaken beperken van de financiële consequenties voor de gemeente... ...als gevolg van de voorgenomen oprichting van de stichting, side Defense ...en het aanstellen van een directeur in relatie tot die voorgenomde risico's vooralsnog ontbreekt. Een datum voor een go-no-go no -go besluit zodanig moet worden gekozen... ...dat de financiële consequenties van no-go voor de gemeente zo gering mogelijk zijn... ...en daar waar mogelijk verlegd worden... Naar derden, profijtbegrensel en of afgedekt worden door een verzekering. Ondanks de toezegging van de wethouder in de raadscommissies om daarover met DGP in gesprek te gaan, onduidelijk is wie de financiële lasten voor bijkomende activiteiten en handhaving dragen. Heldere kaders voor de projectorganisatie en een duidelijke afbakening van taken waarvoor de gemeente respectief de organisator DGP verantwoordelijk is, was nog ontbreken de inhoud van de voor de raadscommissie op 2 februari gegarandeerde besprek, bespreking en opvolgende besluitvorming van de G2-review F1 en de financiënproject F1 mede van essentieel belang zijn voor de oprichting van de stichting Side-defense, roept het college op het geven van een zienswijze aangaande het oprichten van de stichting uit te stellen tot de komende vergadercyclus, zodat het college de hiervoor genoemde vraagpunten tussentijds kan ophelderen en de raad dit in samenhang met de dan vraag van de heer De Geek review de 1 en de financiënproject projecten 1 kan bespreken en over het geven van wensen en bedenkingen kan besluiten. Dat is de motie. Ik dank u voorzitter. Dank u wel, de heer Bouwberg-Wilson. Um, betekent dat ook dat daarmee uw eerste termijn op dit onderwerp gedaan is? Ja, want ik Was vind de... het is de de inbreng. Dan ja, geef ik graag het woord aan de VVD. Wie kan ik daar het woord geven? Mevrouw Geurenson, denk ik. Dat klopt, voorzitter. Dank u wel. Uh, we hebben na aanleiding van de commissievergadering nog een aantal uh, vragen gesteld. Wederom gesteld. Waar ook antwoord is gekomen. Die zijn aan de stukken toegevoegd. Uh, en dat was uh, op een aantal vlakken volgens hen heel helder. Um, dus daarmee zijn ook uh, de meeste vragen voor ons uh, beantwoord. Uh, om dan maar meteen even in te gaan op de motie van OPZ. En ik uh, snap de zorg die erachter zit. En dat heeft te maken natuurlijk met het feit gaan we nu kosten maken. Met, uh, uh, zoals we vorig jaar gezien hebben met een mogelijk risico. Dat uh, gelet op het coronavirus en de eventuele... Uh, de Britse variant en de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant met mogelijk meer besmettingen en eventueel een nieuwe derde golf, dat alle inspanningen daarvoor voor niet zijn geweest en we desom, eh, daardoor weer te veel kosten zouden maar hebben gemaakt. Dat staat echter niet in de weg, hoewel ik die zorgen deel, om een stichting op te richten. Eh, maar ik zou bij daar eh, de wethouder wel willen verzoeken om eh, zeker in de eerste periode. Um, de inspanningen tot een minimum te beperken. Dat geldt niet alleen voor de Stichting, maar zeker ook voor de ambtelijke organisatie. En om zeg maar uh, een beetje low profile te starten, wel te doen wat nodig is, maar uh, niet zeg maar, disproportioneel om op deze manier de kost in, uh, binnen de perken te kunnen houden. En uh, eventueel op te schalen op het moment dat meer duidelijk is dat de Formule 1 in september ook daadwerkelijk door kan gaan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik zie een uh, interruptie van de heer Kramer. Ja, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Keurenson. Hoe zij denkt dat dat uh, meetbaar te maken is. Mevrouw Keurenson. Ik heb de wethouder in de commissie uh, horen aangeven dat hij uh, bereid is om ons regelmatig uh, bij te praten over vorderingen en werkzaamheden die verricht worden in het kader van de Formule 1. In de brede zin van het woord uh, heb ik dat uh, opgenomen en ik ga daarbij vanuit. Maar uh, dan mag de wethouder, uh, mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik graag zijn reactie. Uh, daarbij neem ik aan dat wij ook regelmatig en in ieder geval zeker op korte termijn een financiële update krijgen van uh, de bestedingen rond de Formule 1. Dank u wel. Um, zijn we daarmee aan het einde van uw um, inbreng, mevrouw Geursen? Dank u wel. Dan wil ik thans overgaan naar de versie van D66. Wie kan ik daar het woord geven? Uh, mij dank u, uh, voorzitter. Um, uh, D66 heeft uh, goedkeuring aan de oprichting uh, van de stichting. Natuurlijk uh, waren er kritisch geluiden in de commissievergadering of dit nou de juiste rechtsvorm is, of het wel of niet doorgaat... dat je afhankelijk bent van een goed bestuurder in die stichting... of je wellicht te veel ruimte biedt... financieel toezicht en controle wilt houden... overlap met organisaties van de Dutch GP en Sandvoort Marketing... Nou ja, gaan we ons zorgen maken of gaan de handen uit de mouwen... en d 6 kiest voor het laatste. Organisaties doen niks, maar mensen moeten het doen. En zoals de Sandvoorts ondernemers die grotendeels voor dit besluit zijn... willen we graag dit doorzetten. En we willen natuurlijk allemaal een juiste coördinatie en dan moet je op tijd beginnen. Uiteraard blijven we dit als dus raad uh, volgen. Uh, en kennelijk is natuurlijk ook door het niet doorgaan van vorig jaar met de formule 1 genoeg te leren. En dat zien we ook uit de gateway review. En al die adviezen worden ook uh, meegenomen. En uh, kennelijk hebben we toch van het ruim half miljoen wat eraan besteed is ook voldoende leergeld. Um, Vergunningverlening verdient een optimale inzet van de gemeente met know-how en hoe krijg je enerzijds het evenement zo goed mogelijk gefaciliteerd en georganiseerd en anderzijds krijgen de ondernemers wat ze willen en de inwoners ook een prachtige week waar iedereen straks met plezier op terugkijkt en ieder vanuit zijn perspectief. Ook daarom moet je op tijd beginnen met een optimale voorbereiding. Wij wensen ook de Raad van Toezicht, de Raad van Advies en uit, uit, uiteraard de, de aan te stellen directeur van de stichting. Alle succes en we staan open om extra advies, gratis advies of een klankbord te zijn. En met een beetje mazzel komt dat allemaal goed. Dank u. Dank u wel meneer Van Marnen. Even mijn microfoon weer aanzetten en kom ik bij het CDA. Wie kan ik daar het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, het wordt breed gedragen door de ondernemers. Dat hebben we in de commissievergaderingen uh, gelezen en gehoord. Ik heb een overtuigend uh, betoog van de, de wethouder gehoord over uh, de organisatievorm. Die spreekt het CDA aan. Uh, ja, Handen uit de mouwen steken. Uh, wij gaan uh, voor, uh, voorstemmen. Ja, de vraag uh, aan de wethouder. Er is uh, kort geleden dacht ik, een miljardenbedrag ook weer beschikbaar gesteld... voor evenementen die niet doorgaan. Uh, verwacht u dat Zandvoort daarvoor een aanmerking uh, komt? Dat is een kleine vraag. Maar het staat onverlet voor het CDA. Het is belangrijk voor Zandvoort F1. Ik hoop van harte dat het doorgaat. Dank u wel, meneer Metters. Dan kom ik bij de fractie van de PVV. Wie kan ik daar het woord geven? De heer Deen, zie ik in logging. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, tussen de vaak herhaalde woorden als, als potentieel vliegwiel en commerciële spin-off... ...lezen we daarnaast ook mooie woorden over de samenwerking met de lokale ondernemers in Zandvoort. En we zijn dan ook zeer benieuwd hoe, hoe dat uitpakt. Met name ook hoe dat wordt uh, vormgegeven. En dat horen we dan ook graag uh, zo spoedig mogelijk van de wethouder... ...op welke wijze de Zandvoortse ondernemers nou precies gaan profiteren van deze Formule 1. Opvallend vinden we verder voorzitter, dat willen we toch even memoreren, dat we ook lezen dat uh, Zandvoort Marketing de nieuwe stichting gaat uh, subsidiëren in geld of middelen, voorzitter. Dat is wat wij lezen. En we zien ook hier weer de veel te grote broek die Zandvoort Marketing aantrekt. Want elke investering die zij doen, komt gewoon indirect op konto van de gemeente, voorzitter. Zandvoort Marketing heeft namelijk geen eigen geld. Die leven bij de gratie van de gemeentelijke subsidie van bijna een half miljoen per jaar. Dat is dus uh, makkelijk investeren, dat is makkelijk ondernemen, maar het blijft belastinggeld van de zandvoorter. Het college sluit hiervoor al, uh, al jaren de ogen, maar de gemeente investeert hier feitelijk dus gewoon dubbel. Dat is allemaal niet zo erg, maar benoem gewoon hoe het zit. Benoem gewoon de werkelijkheid. Dat is waar wij voor staan. Voorzitter, zoals gezegd hopen we dat deze stichting uh, de belangen van de zandvoortsondernemer inderdaad hoog in het vaandel heeft staan en dat zij positief met ondernemers in overleg zullen gaan en gaan samenwerken en dat we uh, niet weer een miskleun krijgen zoals dat gebeurd is met de firma Gillissen. Laten we hopen dat het college hiervan geleerd heeft en dat het met deze stichting wel goed gaat. Daar hebben we ook vertrouwen in. En laten we daarnaast hopen dat we, zoals eerder ook al gezegd door andere partijen, niet al geld, in ieder geval niet te veel geld gaan uitgeven. voordat we een redelijke mate van zekerheid hebben over de doorgang van de Formule 1. Want zoals al eerder gememoreerd, horen we vanuit diverse media. dat de grote evenementen die uh, he, wereldwijd voor dit jaar gepland staan: de Olympische Spelen, de EK, nou Formule 1. toch wel allesbehalve zeker zijn door de grote onzekerheid over het verloop van corona, uiteraard. Volkomen logisch, maar dus niet te veel en te snel geld uitgeven. Dat is ons, uh, ons credo. Verder zien we uiteraard dat heel veel ondernemers brieven hebben ingezonden waarin ze de oprichting van deze stichting uh, steunen. En dat lijkt samen met de toezeggingen van de wethouder in de commissie. In ieder geval een goede start voor wat betreft uh, betrokkenheid en uh, samenwerking. Tot zover voorzitter, dank u. Dank u wel meneer Deen. Dan ga ik naar mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, Partij van de Arbeid heeft kritische vragen gesteld in de commissie. En uh, we zijn de, door de wethouder de, uh, uitgebreid beantwoord over deze. We hadden zorgen en uh, die zorgen die zijn uh, goed weggenomen door de gedegen beantwoording. En ik wilde me dan ook vooral aansluiten bij de woorden van uh, de heer Van Marlen. Dat we de handen uit de mouwen moeten steken en dat we vooral moeten hopen dat we mazzel hebben dat alles doorgaat. Want daar kunnen we met elkaar natuurlijk niets aan doen. Dus uh, uh, Partij van de Arbeid staat positief uh, tegenover dit stuk en uh, wij gaan akkoord. Dank u wel mevrouw Koper. Ik ga naar GroenLinks, de heer Elke Bali. Ja, dank u wel voorzitter. GroenLinks is uh, tevreden met het oprichten van deze stichting. We horen veel woorden over wat er allemaal niet moet gebeuren en uh, over de toekomst. Echter, als we één ding hebben geleerd van de afgelopen elf maanden, is dat de toekomst soms lastig te voorspellen is. Dus die woorden, ja, daar weeg ik vrij weinig uh, gewicht aan. Juist om het feit dat we gewoon niet kunnen weten wat er over uh, een aantal maanden hier in Zandvoort uh, gaat gebeuren. We kunnen ons daar het best mogelijk op voorbereiden door gewoon deze stichting aan te nemen. Wel bij nog een vraag wat betreft deze stichting. Uh, die vraag willen wij voor de zekerheid nog een keer stellen: wat betreft de city dressing. Uh, zowel zandvoort Marketing als uh, deze op te richten uh, ja, site events hebben een budget voor city dressing. Uh, en wij willen van de wethouder uh, tot slot weten, het is niet afhankelijk of wij voor of tegen stemmen, het antwoord, maar willen wij weten of uh, geborgd is dat die twee uitingen uh, ja, bij elkaar genomen niet een, uh, een dubbel beeld gaan vormen, of sterker nog het beeld zouden vormen dat uh, er voor het ene wordt opgeroepen en bij het andere er voor het andere wordt opgeroepen, in een andere stijl. Dat zou natuurlijk niet mooi zijn uh, en voor mij ook niet het doel van city dressing. Dat is de enige vraag die we willen stellen daarbij. Uh, dus dank u wel. En uh, wij zijn voor dit raadstuk. Ja, stuk. Dank u wel. Heel hartelijk dank, uh, meneer El Gabari. En dan tenslotte, als eerste termijn van de Raad, ga ik naar mevrouw Van der Veld van de Gemeentebelangen Zandvoort. Aan u het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, altijd leuk als je als laatste aan het woord komt. Dan is er al een heleboel gezegd, namelijk. Maar toch wil ik bij de eerste spreker beginnen. Ik begrijp uw, uw, uw, uw, uw bezorgdheid dat we geld uitgeven waarschijnlijk voor niets. Dat zou kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Alternatief is namelijk gewoon helemaal niets doen. Gewoon een paar, paar terrasjes uitzetten en het daarbij laten. Dat kan ook. Dat scheelt een heleboel geld, denkt u. Maar ik garandeer u dat dat juist uh, een heleboel geld gaat kosten. Want als wij hier een paar honderd mensen in een weekend gaan ontvangen die hier niet alleen voor de race komen, maar ook voor het uh, ja, vertier. En die willen ook wat, wat leuks doen op de, de tijden dat er niet gereisd wordt. En wij kunnen niets aanbieden. Dan garandeer ik u dat we toestanden krijgen... die we gisteravond in het land hebben gezien en eergisteren. Niet in die mate, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat, dat mensen zich enorm gaan vervelen. Ik zie dat de heer Kramer wil heer, reageren. Ja, excuus, ik zie het. Uh, een interruptie van de heer Kramer. Ja, voorzitter, ik vind een side-event vergelijken met de rellen die hier gebeuren in, deze, uh, in dit land uh, niet gepast. Mevrouw van der Velde, Dat heb ik ook meteen teruggehaald. Niet in die mate, maar we moeten maar de band terugluisteren. Ik voorspel u wel dat als wij niets organiseren, dat het er geen leuk sfeertje kan opleveren. Dat is wat ik u garandeer. Maar goed, u heeft een andere mening daarin. Dat mag. Ik vind dat prima. Ik vind gewoon dat uh, dit opgezet moet worden en uh, ik denk dat het een betere keuze is dan waar we voor gegaan zijn vorig jaar. En uh, vooral belangrijk dat we nu de Zandvoortse ondernemers hier heel erg in betrekken. Dus GBZ zal akkoord gaan, maar dat was duidelijk. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Dan ga ik voor de eerste termijn vanuit het college naar de heer Van Haafden. De heer Van Haafden. Dank u voorzitter. Nou, fijn om te horen dat een groot deel van de aanwezige raadsleden vanavond positief reageren op de gedachte om er een mooi feestje van te mogen maken in september dit jaar. Um... Laat ik beginnen met het delen van de zorg en, en, en datgene wat eigenlijk ook al door een aantal andere raadsleden geuit is. Namelijk, um, hoe zorgen we nou voor dat we niet onnodig weer veel geld uitgeven aan iets waarvan we straks tot de ontdekking moeten komen helaas. Dat dat voor niets geweest zou kunnen zijn. Um, ik heb juist uh, ook met uh, mijn medewerkers uh, afgesproken dat wij heel zorgvuldig kijken... ...van welke werkzaamheden, welke taken nu al gestart moeten worden... ...of welke uh, taken, werkzaamheden eventueel nog best kunnen worden uh, doorgeschoven... ...even naar achteren in de tijd gemeten... ...om inderdaad niet onnodig uh, zaken op te starten en dus daarmee geld uit te geven. Dus ik hou de vinger aan de pols. Ik zorg ervoor dat we echt heel goed nadenken en kijken wat kan er nu wel, wat moet er nu... En wat kan eventueel toch nog even een paar weken wachten om inderdaad de kosten uh, zeg maar goed in de perken te halen. Daar mag u mij op, uh, op, op, zeg maar op aanspreken en ik zal u daarover, en dat was met mevrouw Keurenson die er mij op wees, ik zal u daar regelmatig over informeren hoe daar de stand van zaken is. Dat wil niet zeggen dat we helemaal nog niks kunnen doen. En dat is precies de reden waarom ik ook in de, in de commissievergadering heb uitgelegd... waarom ik van mening ben dat wij eigenlijk in dit proces... geen tijd te verliezen hebben voor het oprichten van de stichting. Er zijn namelijk een aantal activiteiten nodig om ervoor te zorgen dat op tijd... Uh, de afspraken die wij moeten maken met allerlei verschillende partijen en ook ondernemers in Zandvoort ervoor zorgen dat er inderdaad uh, uh, de zaken geregeld zijn. Op het moment dat we groen licht hebben, dat het, uh, de, niet alleen de Formule 1, maar ook de side events georganiseerd en gehouden mogen worden, dat vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Dat hebben we geleerd van vorig jaar. Je kan niet te veel tijd verspelen aan iets waarvan je zeker weet dat het uh, inderdaad uh, goed en veilig georganiseerd moet kunnen worden. In dat kader stel ik dus voor, en wijzig eigenlijk, uh, adviseer ik om de motie niet uh, uh, zeg maar over te nemen. Namelijk dat wij echt nu uh, aan de slag moeten. En dat wil zeggen dat wij de Raad van Advies zo snel mogelijk willen gaan samenstellen. En ik heb u in het begin even al gemeld... dat ik daar vanochtend met de vertegenwoordigers... van de verschillende ondernemersverenigingen in OBZ vertegenwoordigd, gevraagd heb om na te denken... wie er al vanuit de ondernemers, zowel Dorp als Boulevard en Strand... onderdeel willen zijn, mee willen praten over de Raad van Advies. En niet alleen maar eenmalig, maar vooral structureel. Het is een proces waarvan ik vanuit ga dat die stichting daar de komende jaren echt dus, uh, zeg maar zijn aandeel zal leveren... Dat is ook door de ondernemersvereniging vanochtend bevestigd. Zij gaan daarmee aan de slag. Dat is één deel van de activiteit die ervoor zorgt... dat ook Zandvoort en de ondernemers in Zandvoort... inderdaad geborgd zijn in alle side events activiteiten En daarnaast heb ik ook aangegeven dat ik het belangrijk zou vinden... dat ook in de Raad van Toezicht... een vertegenwoordiger uit de Zandvoortse ondernemerswereld aanwezig is... ook zeg maar gekozen kan worden door de Raad van Advies... om ook daarin te zorgen... ...dat in de uitvoering er voldoende raakvlakken zijn met uh, de uh, ondernemers in, in Zandvoort. Dan uh, wat betrekking uh, uh, de heer Emmettes. Uh, ik, ik had in mijn intro al een beetje aangegeven uh, dat de, het kabinet vorige week bekend heeft gemaakt... ...dat er 300 miljoen uh, zeg maar beschikbaar komt... Voor evenementenorganisaties die hun voorbereiding, zoals wij dat nu ook doen, al moeten gaan voorbereiden. En ze moeten starten met de voorbereiding om straks na 1 juli, dat is een beetje het standpunt van het kabinet om inderdaad na 1 juli de grootschalige evenementen te kunnen houden. En mocht uiteindelijk dat toch om welke omstandigheden dan niet door kunnen gaan... dat er dan een beroep gedaan kan worden op uh, dat uh, pakket. Uh, steunmaatregelen nogmaals van uh, te waarde van ongeveer op dit moment 300 miljoen. En ik ga ervan uit dat, en dat onderzoeken we nog... of ook de nieuwe stichting daar onderdeel van uit kan maken. En dat geldt eigenlijk ook voor het DGP. Ik ga ervan uit dat het DGP daar goed naar kijkt... in hoeverre zij daar eventueel, als het nodig is, een, een beroep op zouden kunnen. Doen. Ik ben blij te horen van ook de heer Deen. Dat hij vertrouwen heeft in uh, de, de opzet. En, en, en de samenwerking met de Zandvoortse ondernemers. Uh, ik heb net aangegeven dat het daarmee denk ik voldoende uh, geborgd is dat de belangen van de ondernemers in Zandvoort in de nieuwe stichting ook inderdaad echt geborgd zijn dat die samenwerking ook echt uh, opgepakt kan worden en constructief en uh, duurzaam met elkaar uh, de successen kan uh, gaan optekenen wat betreft de samenwerking met Zandvoort Marketing en de meneer Elke stelde er ook nog even vragen over als het gaat om uh, city dressing en het gaat ook in het geval nog even de heer Deen over uh, wat is nou de rol van Zandvoort Marketing en gaat die nou subsidie geven aan de stichting. Nou, dat is vooralsnog niet de bedoeling. City Marketing of zelfs Sandford Marketing die um, biedt in het kader van communicatie en marketingactiviteiten, gewoon hun aandeel. Zoals dat normaal gesproken bij evenementen gebeurt. En daar waar het gaat om eh, kosten die gemaakt zouden kunnen moeten worden. Bijvoorbeeld in het kader van citydressing, meneer Algebari. Dan hebben we het over eh, vergunningplichtige eh, activiteiten. Dus dan, heb, dan moet je denken aan op het moment dat extra vlaggenmasten moeten worden geplaatst. in bijvoorbeeld eh, betonblokken, die op bepaalde plekken. ...tijdelijk even moeten worden geplaatst. Daar is een vergunningaanvraag voor noodzakelijk. Dat is een onderdeel wat de stichting dan in dat geval overneemt. En de normale reguliere zit en activiteiten... ...zoals hij normaal gesproken als het gaat om alle activiteiten in het dorp... ...gewoon door uh, Sandvoort Marketing worden uitgevoerd. Daar is de samenwerking op gericht. Dus alles wat verplug, ver, vergunningsplichtig is, gaat naar de stichting. En alles wat standaard is, blijft bij uh, Sandvoort Marketing. Meneer Deen, uh, risico. Ja, klopt. Uh, risico is er zeker. En dat realiseer ik, maar, uh, zeg maar mijn team ook. We zitten in een onzekere uh, periode. En dat geldt zeker als het gaat om uh, de, de, de verwachtingen... in het kader van uh, hoe gaan wij op tijd... Uh, uh, zeg maar dat corona-probleem dat dat corona er uh, goed in de tank krijgen. Gaan we ervoor zorgen, kan de overheid ervoor zorgen, en dat is afhankelijk van de leveranties van alle vaccinsfabrikanten, uh, gaan we ervoor zorgen dat Nederland op tijd voldoende is gevaccineerd, zodat er een veilige wijze is om het evenement te kunnen laten plaatsvinden. Ik heb geen glazen bol. Ik kijk er regelmatig naar en ik zie er niks uit terugkomen. En ik moet afwachten wat uh, dit op dit terrein allemaal op ons af gaat komen. Maar dat wil niet zeggen, en ik heb dat ook vaker gehoord, niets doen is geen optie. Wij moeten voorbereid zijn dat het evenement kan plaatsvinden. Misschien in beperkte mate, maar we moeten erop voorbereid zijn. De heer Deen, interruptie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat laatste wat de wethouder zegt is volkomen duidelijk. Ik wil nog heel even terugkomen. Ik heb nog even nagekeken op de bijdrage van, uh, aan de subsidie zeg maar, van Sandford Marketing. Ik lees dat daar een bedrag van 15.000 euro beschikbaar is gesteld voor communicatiemiddelen. Uh, wat zijn dat dan? Dat wil ik graag nog eventjes weten van de wethouder als dat kan. Dank u. De heer Van Haafden. Nou, je moet dan denken aan speciale activiteiten via social media, website. In ieder geval zorgen dat ook de media geïnformeerd wordt. Allerlei activiteiten die normaal gesproken onder de verantwoordelijkheid van stand marketing plaatsvinden. En die specifiek ook voor dit grote evenement en voor de site-events worden ingezet. Ehm... Um... Nou ja, dan ben ik het uiteraard eens met de opmerking van zowel de heer Van Marlen, mevrouw Koper als mevrouw Van der Veld. Dat de handen uit de mouwen moeten. Ik heb in mijn bijdrage in de commissievergadering ook getracht daar duidelijkheid over te geven. Want ik vind dat wij daar waar we in het afgelopen jaar een beetje ons vlammetje hebben zien doven. Dat we daar zuurstof voor nodig hebben om dat vlammetje weer te laten ontvlammen. Dat we er echt met elkaar voor gaan. En ja, we houden in ons achterhoofd zeker het risico dat uiteindelijk toch nog... ...het evenement niet zou kunnen plaatsvinden op de wijze... ...zocht we het nu voor ogen hebben. Maar laten we alsjeblieft proberen dat enthousiasme... ...wat we een aantal jaar geleden en nog vorig jaar hadden... ...in het begin van het jaar, dat we dat weer weten terug te krijgen. En daar doe ik ook naar u toe een beroep op. Laten we met elkaar positief kijken naar de mogelijkheden... ...en de kansen die Zandvoort heeft. En laten we ervan uitgaan dat al de activiteiten die erop gericht zijn... ...niet te vergeefs zijn. En ja, we houden de kosten in de gaten. We zorgen ervoor dat we niet... Om terecht te veel geld uitgeven. te Daar zijn we mee bezig. Daar houden we over in de informatie. U krijgt de informatie ook van mij. Maar dat is eigenlijk waar ik u op wil aanspreken. Doe het. Laten we het met elkaar samen doen. Dank u wel voorzitter. Dank u wel meneer Van Haafden. Um, dan kom ik bij de tweede termijn van de raad. En dan gaan wij in dezelfde volgorde. En ik beloof u mevrouw van der Veld. Straks gaan wij behoudens de indieners van amendementen bij u beginnen. Maar um, ik begin weer bij de OPZ. Ja voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb goed geluisterd. Um, en uh, ik denk dat het verstandig is om toch even in te gaan op uh, sommige geluiden. Die meenden dat onze inzet erop was gericht om niets te doen. Niets is minder waar. We hebben in onze stemverklaring in onze eerste termijn... ...moet ik zeggen, hebben we heel duidelijk gezegd... ...dat we niet tegen het oprichten van een stichting zijn... ...maar we hebben geconstateerd dat er een fors aantal onzekerheden zijn. We hebben ze benoemd, de wethouder is daar ook niet op ingegaan... ...heeft ze ook niet ontkend... ...en wij meenden daarom dat voorzichtigheid uh, uh, op zijn plaats is. Naast enthousiasme moet je aan risicomanagement doen. Um, ik heb vanmiddag een gesprek gehad met de wethouder... ...en ik heb uit dat gesprek opgemaakt dat uh, men zich daar ook van bewust is... Alleen uh, dat nam niet alle vraagpunten weg. En dat was de reden van ons voorstel: om uh, de, de, het kenbaar maken van zienswijzen en bedenkingen uit te stellen tot het moment dat er wat minder onzekerheden zijn. En het is niet zo lang, want dit is namelijk nou gewoon bij de volgende gegadercyclus aan de orde. Maar ik begrijp het gevoel van deze raad en dat men door wil. Wij zijn niet helemaal overtuigd dat het per se nodig is om nu vanavond dit besluit te nemen. Maar op het moment dat de wethouder zegt, ja, dat heb ik wel nodig... Nou, dan, uh, ...dan geven we hem het voordeel van de twijfel op dat punt. Zullen wij deze motie inrichten? En vragen wij de wethouder om deze motie te beschouwen als een uitgebreide stemverklaring? Ik dank u wel, voorzitter. Wat, uh, u had het over het inrichten van de motie, meneer Bouwberg-Wilson. Het inrichten? Nee, die inrichting is al gebeurd intrekken, voorzitter intrekken oké, okay. nee, dan begrijp ik u goed oké, okay, dank u wel uh, uitstekend ik loop even verder het rijtje af de VVD nee, nee dank u voorzitter D66 dan het CDA PVV ook niet Partij nee, van Arbeid GroenLinks. Ook niet. niet en dan GvZ. Ten slotte. Nee, nog ja. even. Ten slotte nog even terug naar de wethouder, de heer Van Haften. Dank u voorzitter. Um, ja, toch nog even terugkomend op de opmerkingen en de zorg die de heer Bouwberg uh, heeft uitgesproken. Um, ik herken dat. Ik, ik heb u vanmiddag.